Gemeten wij vervolgen deze eredienst door het zingen van psalm 118 en daarvan het twaalfde vers. Psalm 118 vers 12, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft en wat er verder volgt in het twaalfde vers van psalm 118.